Dit is Een Uur Literatuur, een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Een Uur Literatuur is een programma van Els van Kemenaar, Maritia Witte en Ben Lonen onder auspicie van de literaire kringgoorle, technisch mogelijk gemaakt door Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten, namelijk Suzanne Spermon en Fred Greven. Met dit mooie gezelschap van 245 gaan we... Een uur literatuur maken. Els, zeg jij ook wat? Ik zeg helemaal niks. Ik zeg, Suzanne, jij hebt het woord met je gedicht of een verhaal. Wat heb je gedaan deze keer? Ik heb meerdere gedichten. Meerdere? Nou, kom om zeg. En ik wil in eerste instantie gewoon even beginnen en dan vertel ik daarna meer. Heel mooi. Een warme hand, tranen in de ogen van het lachen. Een gezicht dat toont een leven vol vreugde en verdriet. De zorg en wijsheid en kracht. De humor en grappen en lach. Zoveel te zien op dat gezicht. Al die tekens van dat lange leven. De kunst om te genieten. Van alles dat het leven bracht. Het doorstaan van de dieptepunten toonde de eeuwige kracht. De herinneringen zullen altijd blijven, de steun die er op de achtergrond was, onze rots in de branding, de verbinding die ons samenbracht. Ons nu ontvallen, toch nog plotseling. Het verlies moet bezinken, we voelen nu vooral verdriet. Maar u blijft, lieve oma, voor altijd in ons hart. Dat heb ik geschreven aan mijn oma, die is afgelopen dinsdag overleden. Op 96 jaar leeftijd dus. Dat was natuurlijk wel een mooie leeftijd. Op alle zielen? Op alle zielen, inderdaad. Ja. ja. Een mooie, op zich een mooie dag. Het was ook een mooie dag. Ja. Ja. Maar het is toch uh, ja, iets triest, vind mm -hmm. ik. Zeker, ze was geboren in 1919. Dus dan heb je ook echt een hele uh, geschiedenis, een hele geschiedenis ja. meegemaakt. Bijna 100 jaar. Ja, ja echt. Mm -hmm. Als je bedenkt wat er in de afgelopen eeuw allemaal ontwikkeld is, gebeurd is, dan, dan kun je er bijna niet bij. Dan is ons, tenminste mijn leven van de afgelopen, nou bijna veertig jaar eigenlijk heel saai geweest. Ja, dat mag je wel zeggen. <laughs> ja. Dus um, ik heb me een beetje gericht op, uh, ja toch een beetje, ook met een denken aan, aan um, alle zielen en, en alle heiligen om uh, even terug te kijken naar de dood... of naar mensen die overleden zijn. Um, wij hadden voor mijn oma ook een uh, spreuk van Rabindranath Tagore. Een, een Indiaanse uh, ja, dichter. Maar die had ook heel veel uh, korte spreuken. Daar heb ik nog een gedicht van. Dat gaat zo. Laat mij niet bidden om gevrijwaard te worden voor gevaren, maar om ze zonder vrees tegemoet te treden. Laat mij niet vragen dat mijn pijn verzacht wordt, maar dat ik moed zal hebben om haar te doorstaan. Laat mij niet zoeken naar bondgenoten op het slagveld van het leven, maar laat mij vertrouwen op mijn eigen kracht. Laat mij niet in angstige vrees smeken om gered te worden maar hopen op het geduld en de rust om mijn vrijheid te winnen. Geef mij dat ik geen lafaard zal zijn, die alleen in voorspoed uw genade voelt. Maar laat me het houvast van uw hand voelen in mijn mislukkingen. Dat is van hem, vond ik ook heel mooi. En dan nog een kleintje voor een heel bekende ook, maar die vond ik ook heel erg mooi. Het heet een beetje, mogen jullie daar raden van wie het is. Misschien is het nou al weten. Een beetje. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf, het is vreemd, maar die vergeet je. Het is je dikkels zelfs ontgaan. Je zegt, ik ben wat moe. Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe. Is dat Toon Hermans? Dat is Toon Hermans. Ja, ja. Dat is toch ook prachtig, prachtig gedichtje, vind ik? Ja. Ja, ja zeker. En uh, ja, ook wel heel toepasselijk. En dan heb ik nog een laatste korte, als ik nog tijd heb. Woorden waar zij om lachen kon, doen een poging te omschrijven. Het gevoel dat zij bij ons opriep. Een herinnering die moet beklijven. Grijze haren, een rimpelig gezicht. Wanneer een einde is gekomen. Haren gekapt, lippen gestift. Voorgoed weggezakt zakt in haar dromen. Vaarwel naar allen die mij goed bekomen. Hierbij een laatste groet. Ja, laat uw tranen stromen. Toon uw liefde, toon uw moed. Deze had ik ook nog geschreven. Ook voor oma. Ook voor oma. Het is wel druk bij jullie in de familie. Hè? Eerst een baby geboren. Ja, vorige uitzending ja. en in deze uitzending. Leven en dood, hè? Ja. Leven en dood, ja. Dat Met klopt. literatuur. Ja, ja. ja binnen een maand tijd. Ja. ja, nog wel meer dingen, maar niet voldoende om over te nee, nee. schrijven. Maar, maar uh, het is ja. heel typisch vleden maand. De baby en nu de oma. Ja, ja dat klopt. Ja. We hebben de zaterdag uh, hebben afscheid genomen als de uitvaartdienst. En dat is toch ook... Uh, ja, altijd heel emotioneel. Dus nou, emoties doen het bij mij altijd goed op papier. Dus ik denk van nou, dan kan ik wel even wat schrijven. Nou, dank je wel. Ja. <laughs> dank je wel, Suzanne. Mooi resultaat. Dank je. Dan gaan we nu naar... En hoe De kapelconcerten zijn weer begonnen. Eentje hebben we er gehad. Dankzij En hoe de grote organisator daarvan. En gaan wij nu luisteren naar Mabelita. Ja, dit was N.O. Voorhorst. En nu, Maritia, de mooiste zin die jij gelezen hebt afgelopen maand, Maritia. Ik ben benieuwd waar je mee aankomt. Ja, dit keer zal het niet de Bijbel zijn, niet het Oude Testament. Waar nee, ik... ik was ook uh. zeer verrast dat dat vorige keer zo was. Ja, toen was ik heel erg bezig met het boek uh, uh, het oerboek van de mens. Mm. Dus dat was de reden. En daar staan natuurlijk zoveel citaten in die je sowieso uh, eigenlijk... jarenlang kun je iedere maand de een prachtig citaat geven... Maar dit keer is het um, een citaat uit een boek van Frank Westerman. Jullie zijn, voor zover ik weet, allemaal aanwezig geweest... op uh, de literaire avond waarop hij de gast was. Ja. En ik bedacht opeens weer... God, ik heb maar één boek van hem gelezen. En het is eigenlijk een fantastische man. En ik heb toen altijd ook erg genoten. Maar hij was me een beetje uh, weggevaagd uit mijn geheugen. Ik heb toen een boek uh, gekocht ter plekke. En... Um, dat heet De ingenieurs, of ingenieurs van de Ziel van Frank Westerman. En um, die titel is eigenlijk gebaseerd op een uitspraak van Stalin, die uh, vond dat schrijvers de ingenieurs van de ziel waren. die de ziel eigenlijk klaar moesten maken voor het ontvangen van de communistische boodschap. En um, de, de zin uit dit boek. Uhm, nou, ik zal even vertellen waar het boek over gaat. Dat is uh, voornamelijk over ho uh, hoe uh, beroemde schrijvers, die we bijna allemaal wel kennen, zoals Gorky en uh, uh, Postovsky, um, uh, toch gedwongen waren min of meer om met het bewind, het communistisch bewind, mee te, te praten, uh, ook als ze er niet mee eens waren. En uh, hij geeft daar allerlei voorbeelden van. Dan uh, hoe de mening was en hoe de mening vervormd, of gevormd moest worden. Um, soms zullen de schrijvers ook best wel hebben gestaan... achter hun toenmalige mening. Want niemand kon nog precies weten... Uh, of natuurlijk hoe het communisme, uh, communisme zich zou gaan ontwikkelen. Maar eens um, dus even kijken hoor. Mijn zin. Uit een boek van Postofsky dat heet De Geboorte van de Zee. En daarin staat... En herhaaldelijk vraag je af, wiens visie die met zo'n indringende kracht de toekomst doorboort, dat ze voor ons helder en begrijpelijk wordt, tot in de kleinste schakering, wiens machtige wil, wiens onbegrensde moed, het ons land naar de huidige tijd uh, gevoerd, die terecht de tijd van de grootste scheppende werken wordt genoemd. Uh, dat was de visie, de wilde toewijding en de moed van Stalin, vriend van de gehele arbeidende mensheid. En dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld van de manier waarop Stalin geprezen werd en waarop mensen toen de tijd moesten schrijven over alle prachtige werken die Stalin entameerde. En ja, of Pastorski het hier met zichzelf eens was, of Zo, dat hij het uit uit zijn mouw schudden in de hoop dat, dat het zou bevallen aan de, de hoge heren. Dat is niet helemaal duidelijk natuurlijk. Maar goed, dat is een staaltje verheerlijking natuurlijk, wat hier te lezen is. Een heel groot staaltje verheerlijking. Ja. Hè? zeg nou, je uh, toch uh, het hebt over Frank Westerman. Je hebt ongetwijfeld ook uh, het verhaal gezien in de NRC Handelsblad afgelopen vrijdag. Daar uh, schrijft hij, uh, nou ja, het is de ingekorte lezing die hij gegeven heeft uh, uh, voor uh, welk gezelschap het... Um, ja, ik moet even nadenken. Ik het toch niet, um... Albert voorbijlezing. Daar, uh, daar heeft hij het over uh, fictie en non-fictie. Ja. En, en uh, ja. hij zegt dat, dat uh, ja, fictie, non-fictie, dat vindt hij een heel vervelend woord. Mm -hmm. Want, want uh, ja, hij zegt, het is net alsof je op de markt staat en je wil meloenen verkopen En je zegt dat het geen bananen zijn Niet <laughs> bananen Ja, <laughs> dus uh, dat is een negatief woord en dat, uh, dat zou je eigenlijk niet moeten doen Maar hij heeft het over, zelf heeft hij het over feitenliteratuur yeah. Dat is het genre dat hij beoefent yeah. En hij is erop gekomen omdat zijn Poolse vertaler die, uh, die uh, duiden zijn genre aan met de literatura facto, de, ja. de literatuur van de feiten. Ja, dat, uh, en dat is natuurlijk veel mooier dan, dan non-fictie. Ik ben ja. het daar uh, hardgrondig hey. met hem eens. Ja, absoluut. Maar als je, als je dit boek leest, of dergelijke boeken... Uh, dan denk ik vaak bij mezelf, waarom zou ik nog een roman lezen? Want mm -hmm. het is ook zo spannend, er komt zoveel in voor. Uh, zeker als het zo goed geschreven wordt. Uh, krijg je ook iets meer van de gevoelens, de emoties van de mensen. Je krijgt niet uitsluitend de feiten, de interpretatie ervan. Uh, je krijgt een groot overzicht uh, van, een bepaald, uh, van een bepaalde geschiedenis. Ja. En, uh, en het fantastische is dat het op feiten gebaseerd is, zodat je ook nog... ...werkt aan je algemene ontwikkeling... ...wat Noordweg is natuurlijk. Ja. Heb je ja. de Stik van Ley ook gelezen? Of had jij nee, dat... nee, nee, nee, nee. Ik heb alleen maar het boek El Negro... ...en ik, geloof ik. Oh. Ja, dat Ja, en, en, en de Stik van Ley, ...dat zijn toch geweldige boeken. En ja. wat een boeiende spreker. Oh. Ja. Dat, dat moeten we nog eventjes onderlijnen. Heel... Was jij er ook bij, Fred? Nee, mijn vrouw wel, dus ik heb een uitgebreid verslag ja. gekregen. Ja, maar... ja, dat is echt geweldig. Ja, zeer boeiende spreker. Ja. Maar ik moet zeggen dat eigenlijk bijna alle sprekers die we tot nog toe hebben gehad... en waarbij ik aanwezig was... Uh, het is nooit tegengevallen. Nee, nee de literaire kring Zolke heeft een uh, gelukkige... hand ja, in het absoluut. kiezen van, van, van de auteurs. Het die geweldige verhalen tegen. kunnen houden. Ja. ja, dat is waar. Ja. Ja. Over... En vaak ook. Dank u wel. Mag ik nog iets zeggen over fictie en non-fictie? Ja, ja, Fred, zeg jij ook iets. Omdat het natuurlijk ook mensen zijn die het verschil tussen beiden... steeds kleiner vinden worden omdat heel veel fictie ook ge, ge, geïnspireerd is door uh, belevenissen of feitelijkheden. Ik heb een boek bij me wat ook speelt met de werkelijkheid, maar wel een roman is. En Je ziet steeds vaker romans die gebaseerd zijn op uh, reële gebeurtenissen. Ja. En uh, andersom, dat zegt Westerman eigenlijk ja. ook in dat stuk, is het zo dat uh, de non-fictie, om het even zo te zeggen, uh, vaak ook een... Uh, bewerking... of een literaire verwerking krijgt. Zeker, zeker. Dus, en dat is ook literatuur. En dus ook niet alleen maar uh, journalistiek... of een ander soort feitelijk relaas. Dus nee. ja. de, de scheiding tussen fictie en non-fictie... is misschien ja. ook wat kunstmatig. Maar nou. het komt voor dat ik inderdaad... Uh, fictie lees... Uh, over een... Uh, bepaalde situatie... Uh, dat ik denk wat jammer dat dit fictie is. Want nou weet ik niet of dit zich werkelijk heeft afgespeeld... Mm -hmm. En het is zo'n mooi verhaal. Ik zou eigenlijk graag willen weten uh, ja. of dit, uh, of of dit echt een geschiedenis ja. is. Ja, ja, ja. ja, ja sommige ja. verhalen, het telt als helemaal niet. Bij andere verhalen denk ik, het is, het is gewoon jammer. Het zou het waar zijn. Denk ja, jij dan? Ja, dan is, ja dan, je kunt soms conclusies trekken die dan uh, die, die, uh, die niet helemaal kloppen met de werkelijkheid. En uh, dat vind ik dan jammer. Dan ja. heb ik liever de rauwe werkelijkheid. We hebben een mooi gesprek gehad over de mooiste zin. Mm -hmm. Dus gaan wij nu eventjes luisteren, of niet dus natuurlijk, maar we gaan nu even luisteren naar Shafi en Liszt naar Duet. <applaus> Al van mij als de wind, het verloren blad weer vindt, het verdorde gram wegmaait. Al van mij als de wind weer waait, en de nacht weer wit zal zijn, en de man van Hermelijn, als de tuin weer open gaat, en het pad vol bloemen staat. Al van mij het is een treurig liedje, een liedje van verdriet, al van mij maar niet. Morgen komt de dag, morgen komt het ochtenddag, morgen komt de zon, ik dat alles komt. Francis Chaffee. En uh, Fred, je hebt al uh, eventjes gezegd dat, dat je geen bruggetje nodig hebt... want, want uh, het mm -hmm. sluit haast naadloos aan. Ja. Het gesprek over uh, fictie, non-fictie. Ja, ja. Eén van de boeken die ik heb meegebracht... en al weer een tijdje teruggelezen heb, want toch nog relatief uh, recent... is een boek van uh, Laurent Binet, een uh, Fransman. Met als titel H.H.H.H. -h -h -h -h, met twee hoofdletters en twee kleine letters... En dat is de afkorting van Himmlers hersens heten Heydrich. Heydrich was een, een nazi-kopstuk vermoord in Praag... Uh, door twee verzetstrijders, een Tsjech en een Slovaak overigens. En uh, eigenlijk wordt in deze roman dat verhaal verteld... Uh, waarbij aan de ene kant uh, zeg maar het levenspad van Heydrich gevolgd wordt. Eigenlijk zeg maar, de rechterhand... De hersenen van Himmler, de, de hoogste chef van de SS. Ja. En aan de andere kant de aanloop van de twee verzetstrijders naar die aanslag toe. En overigens ook hun lot naar de aanslag wordt in romanvorm verteld. En ik begin hier nu mee van het stapeltje wat ik mee heb gebracht. Omdat er ook in dit boek eigenlijk geëxperimenteerd wordt met fictie en werkelijkheid. Uh, en dat staat ook achter op de, op de kaft. Ik liet het al even lezen. Alle personages die in dit boek voorkomen hebben bestaan. Of bestaan nog steeds. Alle feiten die worden verteld zijn waar gebeurd. Maar achter de beschrijving van de aanslag. Vindt een andere strijd plaats. Die tussen fictie en werkelijkheid. Oh mooi. En de schrijver voert deze strijd met verven. En dat is ook zo. Het is een zeer... Uh, Bekroond boek, hè? dus het is uh, heel erg de hemel ingeprezen van alle kanten. Hè, Siebelink schrijft een van de allermooiste boeken die ik de laatste jaren gelezen heb. Jeroen Brouwers, daar ben ik nog van ondersteboven, een schitterende roman. Een adembenemend boek, krankzinnig spannend opgebouwd in de Groene Amsterdammer. Dus, en internationaal is het ook uh, heel positief ontvangen. Juist ook vanwege dat aspect van fictie en werkelijkheid. Hij treedt af en toe ook als schrijver uit het verhaal. En uh, speelt dan ook met zijn gedachten van... Nou, kan, nou zou ik kunnen schrijven dat, maar... <laughs> ja. dus, uh, hij treedt voortdurend als, als verteller eigenlijk uit zijn eigen verhaal en... en. Maar wat, wat is jouw ervaring nu, nu je dit boek gelezen hebt... en, en de, de feiten, de, de mensen en alles, dat, dat klopt allemaal. Maar wint ja. de fictie het dan nou van, van, van, van de feiten? Als je zegt dat, dat die, die strijd daar wordt aangegaan. Ja. Kan nou, je dat scheiden? Nou, het, dat is een beetje wat ik net eigenlijk al inbracht. Uh, voor mij is de geschiedenis... Wat mijn leesgeschiedenis eigenlijk andersom gegaan. In het verleden las ik eigenlijk bijna alleen maar non-fictie. En... Uh, ik meen in de tijd dat uh, Wim Keizer allerlei uh, schrijvers interviewde. Ja, prachtig. prachtig. Uh, werd, ik meen door uh, of zo, werd op een gegeven moment het verhaal verteld. Het kan ook een van die Hongaren geweest zijn die die in die cyclus heeft geïnterviewd. Zei van, uh, die waren ervan overtuigd dat de fictie misschien wel uh, meer uh, inzicht gaf en meer inlevingsvermogen uh, te werk kon stellen dan een non fictieboek over dezelfde werkelijkheid. Ja. En ik ben... Dat inlevingsvermogen, die verbeelding, die wordt vergroot. Ja, en dat de verbeelding misschien wel dichter bij de werkelijkheid komt dan een reconstructie van de werkelijkheid die eigenlijk ook een constructie is, omdat ja. de reconstructie niet goed mogelijk is. Het is ook wat met mijn vak als historicus te maken natuurlijk. Ja. Waarbij geschiedschrijving uh, ...door onze vakgenoten inmiddels wel gezien wordt als een constructie van, de, van het verleden... ...en van de werkelijkheid en niet een reconstructie. Ja. Ja. Uh, en dit is eigenlijk een interessant boek ook om die reden. Nou, omdat er eigenlijk door de schrijver ook expliciet gespeeld wordt... ...met deze thematiek van fictie en non-fictie. Ja. Ook, ja, het... ook in, in de geschiedschrijving feitelijk. Het is wonderlijk dat het een hele jonge man uh, leert... Nou. Lijkt ja. te zijn. Ja. Ik die weet niet zich, precies uh... hoe oud hij is, maar in ieder geval een stuk jonger dan ik, volgens mij. Ja, ja is is dan hij dan de oud is toch niet nog 30 is. Uh... Het boek is 2009 ja, verschenen in Frankrijk en in 2010 vertaald. Ja. En ik heb het vorig jaar of zo een keer gekregen met mijn verjaardag. Maar Goeie ook, verjaardag. Uh, ja, zeker. Maar het is ook uh, uh, bijzonder prettig uh, en heel goed geschreven. Heel leesbaar, heel toegankelijk. Ook voor een relatief breed publiek. Wat eigenlijk misschien niet zo specifiek geïnteresseerd is in de thematiek. Maar ja, dan maar wel de thematiek. Is, is, is de oorlog? Of is het heel persoonlijk op Himmler uh, Nou, het uh, de, de, de, de thema is eigenlijk uh, een, een soort reconstructie uh, van, de, van de aanslag van de op Norden. Heidrich. Yeah. De, die heeft namelijk hele grote gevolgen gehad. En, en dat is eigenlijk ook een mijlpaal geweest in de geschiedenis van Tsjechoslowakije. Want uh, ze hebben een heel dorp, uh, Lidietje. Oh, hebben ze min of meer uh, uit hebben ze dat uitgemocht ja, En dat wordt ook nog voortdurend herdacht. In ja. De... ja, dat is ja. waar. Ja. Ja. Ja. Nou ja, het is fantastisch dat zo'n jonge man uh, ja. zich daar zo zeker. in heeft willen verdiepen. verdiepen ja. Fred, je hebt nog meer bij je. Ja, ja. en uh, ik zei net al, het is dat er nu uh, beeld bij deze radio-uitzending uh, <laughs> voorhanden is. Anders, anders, had, ik anders, had ik, anders had ik niet gezegd welk boek ik nu uh, wil bespreken. Uh, en dan had ik er een quiz van gemaakt en dan had ik allerlei citaten voorgelezen met de vraag van, uh, aan jullie ook, maar ook aan de luisteraar, van uh, wanneer denk je dat dit geschreven is en in wel, uh, over welk thema gaat dit? Maar uh, omdat het nu toch uh, voor menig een heel makkelijk is... om te zien welk boek het betreft... Dat het uh, Heerda Vliegen... Uh, uh, uh, nee, nee, nee, nee. Dat is gratis in de bibliotheek te bekomen. Ja. Wat is gratis in de bibliotheek ja. te bekomen? Ja. Heer Vliegen onderhanden. Heerda Vliegen. Van Holding. Wie heet die? Gol Holden. Golding. William Golding. Golding. Golding, Golding. Ja. Ja. Klassieker uit de ja. jaren 50. Ja. ja. Anyway, dit is ook een klassieker... En het is nu voor het eerst en pas vertaald in het Nederlands. Het is een boek van Jozef Rood, een van mijn favoriete schrijvers. Ja. Overleden in 1939 en geboren in 1894. De man is maar 44 geworden. En uh, een, uh, van herkomst uh, een... Uh, een Joodse jongen uit het alleroostelijkste stukje van het oude Oostenrijk-Hongarije. Zeg maar, in een gebied wat nu tot de Oekraïne behoort, tot het mm -hmm. westen van de Oekraïne. Uh, een groot schrijver die vooral bekend is geworden met zijn roman Radetsky-Mars... en ook met de roman Job, inderdaad. Job. Ja, in het Duits dat. Job, inderdaad. Mm -hmm. um, maar die heeft ook een fantastisch pamflet geschreven. En dat heet Joden op drift... Dat heeft hij geschreven in 1927. Zo. Er was nog een keer een plan om het in 1937 opnieuw uit te geven. Want er is er nooit van gekomen. Hij heeft wel een voorwoord geschreven voor die tweede uitgave. Een tien jaar later, zeg maar. En waarom heb ik dit meegebracht? En wil ik er ook uit citeren, Omdat het bijna onvoorstelbaar actueel is wat hij daar schrijft. Dus Wat inderdaad, er vandaag dus inderdaad als, je, als je af en toe rabbi vervangt door uh, imam ja. en, en jood vervangt door moslim uh, en soms passages helemaal niet hoeft te vervangen, dan denk je dat dit boek gaat over nu ja. en over de migratie en over hoe het Westen reageert op migranten, maar ook hoe immigranten denken over het Westen. Dat is echt shocking. En ook wel confronterend ja, nou. voor de lezer, de hedendaagse lezer. Zal ik maar eens wat ja. stukken ja, ja? een stukje. voorlezen? Ik heb er maar titeltjes aangegeven. Bijvoorbeeld iets als een westers superioriteitsgevoel. Want wij, onze cultuur is toch superieur, vindt onze minister van Volksgezondheid. En hij begint in zijn voorwoord onder andere met te vermelden voor welke mensen dit boek niet geschreven is. En dat, dat zijn mensen die in die categorie vallen. Het is niet gericht aan die West-Europeanen... die aan het feit dat zij met lift en wc zijn opgegroeid... het recht ontlenen flauwe grappen te maken... over Roemeense luizen, Galicische kakkerlakken en Russische vlooien. Dit boek is niet bedoeld voor de objectieve... Lezers die vanaf de wankele torens van de West-Europese beschaving minzaam hun goedkope en verontwaardigde blik laten glijden over het nabijgelegen Oosten en zijn inwoners. Of even verderop, het is niet geschreven voor lezers die de auteur verwijten dat hij zijn onderwerp met liefde benadert in plaats van met de wetenschappelijke zakelijkheid die men ook wel ongeïnteresseerdheid noemt. Mm -hmm. oh, ja. Oh, hè? Ja, maar ik heb de indruk dat heel veel jorden... juist uh, enorm deel uitmaakt van die westerse beschaving. Dat ja, je voor dat, een groot gedeelte daar... Daar, kom, daar komen we okay. nog <laughs> wel op. Maritia, luister. Ja, ja, Nou, heel herkenbaar. Ik heb dat maar genoemd. Uh, de, de korte duur van het medeleven. Oh, dat is ook een hele goeie. Als er een catastrofe gebeurt... Ja. gaan mensen hun buren door de schok meteen helpen. Dat is het effect van acute catastrofes. Het lijkt alsof mensen weten dat catastrofes kort zijn. Maar chronische catastrofes kunnen buren zo moeilijk verdragen... Mm. dat die catastrofes en de slachtoffers hun langzaamaan koud laten. Of zelfs onaangenaam worden. Zo ingebakken in de mens is de zin voor orde, wetten en regels... Dat ze de grenzeloze uitzondering, de verwarring, de chaos en de waanzin maar heel even kunnen toestaan. Duurt de waanzin te lang, dan verdwijnen de hulpvaardige handen in de zakken en dooft het vuur van de barmhartigheid. Ja, dan krijg je het plafond, hè? Ja. De, de maximale ja, aantallen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, daar heeft hij ook opmerkingen over, over quota en zo. Ja. Um, over racisme. Om te beginnen in de Verenigde Staten. Waar toen veel Joden... Naartoe zijn gegaan. Ja. Even kijken. Oh ja. Het gaat een passage over... Uh, dat uh, eigenlijk allerlei mensen... in die tijd vanuit Europa... ook uit armoede enzovoort naar Amerika emigreren. En dat de meeste mensen met veel pijn in het hart vertrekken. Dus tenslotte gaan ze inschepen. En terwijl alle reizigers met zakdoeken wuiven... en bijna moeten huilen... is de Joodse emigrant voor het eerst in zijn leven vrolijk. Hij is bang, maar vertrouwt op God. Hij reist naar een land dat alle nieuwkomers... met een reusachtig groot vrijheidsbeeld begroet. De realiteit moet toch in zekere zin in overeenstemming zijn... Met dat enorme symbolische beeld. In zekere zin is de realiteit ook in overeenstemming met dat monument. Niet omdat er in het nieuwe land zo ernstig wordt omgesprongen met de vrijheid van alle mensen, maar omdat er in Amerika nog joodsere joden zijn, namelijk negers. Ach, ook in Amerika blijft een jood natuurlijk een jood, maar hij is toch eerst en vooral een blanke. Oh ja, ja, ja, ja, ja. ja, nog ja. Joodsere joden. Ja. Het ja. is inderdaad net of dat boekje gisteren is geschreven, hè? Ja. ja. ja. En hier eigenlijk over de, de achtergrond, zeg maar. Hij ziet de sociaal-psychologische achtergrond van het antisemitisme en van het racisme eigenlijk hierin. Hij zegt, miljoenen proleten hebben dringend een paar honderdduizend Joodse stakkers nodig om hun superioriteit te bewijzen. Mm. Dat is echt een beetje van, lekker naar boven, trappen naar onder, hè, dat... mm. Dat iedereen eigenlijk nog behoefte heeft aan iemand die nog lager op de ladder staat. Hè? Ja. Om daar uh, zijn eigen, eigen waarde of een deel aan, uh, aan te ontlenen. Mm. Wat misschien ook nog wel een mooi stuk is. Uh, en dat is meer de andere kant. Want dit zijn eigenlijk voorbeelden van hoe het Westen reageert op die uh, Joodse migratiestroom. Uh, zeg maar tussen de twee wereldoorlogen. Hè? Uh, is misschien om uh, wat passages voor te lezen over hoe die immigranten. Joden toen, moslims nu, aankijken tegen ons. De Oost-Europese Jood hunkert naar het Westen op een manier die het Westen geen verdient. Hij denkt dat het Westen vrijheid betekent. Een kans om te werken en op ontwikkeling van zijn talenten. Op rechtvaardigheid en op vrijheid van de geest. Maar... Door kranten, boeken en optimistische emigranten wordt hem verteld hoe paradijselijk het Westen is. In West-Europa verbiedt de wet pogroms, dus jodenjachten, Vervolgen. zeg maar. Ja. Joden kunnen in West-Europa minister en zelfs onderkoning worden. He in heel wat huizen van Oost-Europese joden hangt aan de muur het portret van Moses Montefiore, die ritueel gegeten heeft aan de tafel van de koning van Engeland. Dus, het beeld van dat is het luilekland, het paradijs. Hè? En hier ja. kunnen wij allemaal uh, van krantenjongen tot miljonair... zou ik bijna zeggen, uh, worden. En ja, als ze eenmaal in het Westen zijn... dan stort dat beeld eigenlijk voor een belangrijk gedeelte in. Ook in de Verenigde Staten zie je dat eigenlijk uh, gebeuren. En wat ik ook wel heel treffend vond... Uh, dat is nu eigenlijk ook een actuele discussie van... hoe, uh, hoe kunnen wij die mensen nou overtuigen... Met onze argumenten van onze levenswijze en van onze benadering. En nogmaals, dit gaat over Joden. Hè? Dit gaat eigenlijk over uh, hoe moeilijk het is om de kloof tussen mensen die een religieus uitgangspunt Punt hebben. hebben. Uh, om die überhaupt in gesprek te krijgen met mensen die een seculier uitgangspunt hebben. En uh, daar gaat deze passage over. Al is de nood nog zo hoog, er wacht de joden een heerlijke toekomst. Dat zijn die 70 maanden. Ja, ook, dat wou hè. ik net zeggen. De joge, de, je bent me voor, nou, ja, die als je het dus niet door moslims. Nou. De ogenschijnlijke lafheid van de jood, die niet reageert op het stenen gooien van de spelende jongen, en die de beledigingen niet wil horen, is in werkelijkheid de trots van een man die weet dat hij ooit zal overwinnen. Dat hem niets kan gebeuren als God dat niet wil. En dat zijn afweer hem nooit zo wonderbaarlijk goed beschermt als de wil van de God dat doet. Heeft hij zich niet al met veel plezier laten verbranden, in de middeleeuwen met name, wat kan een kiezel van een jongen of het speeksel van een dolle hond hem maken? De verachting van de Oost-Europese Jood voor de ongelovigen is duizendmaal sterker dan de verachting die hem zou kunnen treffen. Mm -hmm. Wat is een rijk man, een politiecommissaris, een generaal of een gouverneur... bij een woord van God? Bij een van de woorden die een jood altijd in zijn hart draagt. Terwijl hij de rijke man begroet, spot hij met hem. Wat weet die man van de ware betekenis van het leven? Al was hij een wijs man, zijn wijsheid bleef aan de oppervlakte van de dingen drijven. En Ik vind het heel mooi uitdrukking geven aan het feit dat mensen die zo rotsvast in dingen geloven ja ik denk van ja, dit is. Wat, een wat, wat vroeger natuurlijk de, de, de ja. christenen natuurlijk ook hadden. Hè? Zoiets van, ja, dit is maar een kortaards bestaan. bestaan. Hè? En uh, wij zijn vooral toch ook hier op aarde om in het hiernaam was gelukkig te worden om God te dienen en daarna in de hemel te komen. Ja. Hè? Ja. Ja. Ook vond ik heel opmerkelijk, hij is ook heel kritisch. Eigenlijk over Joden, hè? dus hij, hij schuwt ook de kritiek op de Joden niet. Ik daar zal... blijkt al de kritiek uit, hè? als hij ja. daar zo'n zo passage ja, geeft. Ja, dat... ja, ja. ja, want hij is zelf helemaal geen religieus nee. uh, orthodoxe Jood hmm. of zo. Hè? Dus uh, even kijken. Hij, hij zegt ergens dat... Uh, in Wenen, hè, uh, uh, in het prater, slapen de daklozen. In de buurt van stations wonen de armste van alle arbeiders. De Oost-Europese Joden leven niet beter dan de christelijke wooners van dit stadsdeel. Ze hebben veel kinderen, ze zijn geen hygiëne en netheid gewend en ze worden gehaat. En dat gaat eigenlijk over armoede, maar ook over smerigheid enzovoort. En dan even verderop heeft hij over iets wat ook heel herkenbaar is. Dus uh, wij reizen allebei veel met de trein. En dan kom je ook veel uh, allochtonen tegen. En wat mij altijd heel erg opvalt... is dat ze ongelooflijk ruid, luidruchtig zijn. Dus als ze telefoneren, praten ze vier keer zo hard... dan Nederlanders die ook al heel hard praten als ze telefoneren. En wat mij altijd opvalt, dat het de enige zijn die opstaan. <lacht> oh, oh, oh ja. Ja, dat doen ze voor mij natuurlijk niet. Nee. Ze veroorzaken veel lawaai. Ze spreken indringend, luid en ongedwongen. Hè. Dus, maar het gaat hier dus over Joden... Hè, die dat, uh, blijkbaar dat gedrag ook vertoonden. En natuurlijk een hot item... Er zijn ook Oost-Europese Joodse criminelen in Berlijn. Zakkenrollers, bigamisten, zwendelaars, valse munders en afpersers. Maar nauwelijks inbrekers, geen moordenaars, geen roofmoordenaars. En wij hebben natuurlijk ook verduurd over de hoge criminaliteitscijfers onder allochtonen. term die we niet meer mogen gebruiken geloof ik. Maar daar, daar zit eigenlijk ook nooit een nuancering in. Want ik denk bijvoorbeeld dat inderdaad sommige soorten grote criminaliteit of uh, financiële criminaliteit, uh, witte criminaliteit, is misschien wel uh, ondervertegenwoordigd. Dus het gaat denk ik vaak om veel ja. zichtbare criminaliteit... Uh, die natuurlijk ook voortdurend in het nieuws komt enzovoort. Ja, op die drugs ja. gerelateerde. Ja, ja maar die ja. kleine ja. Nee, die niet. Nee. Die niet. Nee. Nee. Waarom nee. is dit boek uh, vertaald? Uh, is daar een verantwoording? Uh, uh, ja, uh, dit is overigens een boek wat ik zelf had willen vertalen. Maar een, een mevrouw, een Vlaamse mevrouw, die zich uh, de laatste tijd... wat uh, vanaf 2008 of zo heeft verdiept in, uh, in Jozef Rood... Ja. En, uh, en echt uh, aan de, de kar aan het trekken is. Die is mij uh, voor geweest. En die heeft ook nog wat andere journalistiek werk van Jozef Rood vertaald. Want als romans zijn al lang in het Nederlands vertaald. Ja, maar, maar dit is een essay dus, en dat is eigenlijk. Uh... Dat is eigenlijk nooit eerder in het Nederlands vertaald. En wanneer is het gras voor jouw voeten, het het gras voor jouw voeten. Je, je vindt wel iets, dit is pas, iets anders. Dit is pas verschenen. Het is pas, pas ja, verschenen. ik wou zeggen, het ja. ziet er zo niet uit. Met een voorwoord van Geert Mak, die ook de nadruk legt op de actualiteit van oh ja. de thematiek ja. enzovoorts. Het is een mooi boekje. Ja. En ik denk dat de tijd al om is nu, of niet? Ja, ja, gaan wij... zijn we. zijn allerlei tekenen. <laughs> Anders komt hij niet ja. meer aan de orde met zijn recensie... en ik niet meer over Goed. mijn armoede. Maar we krijgen eerst muziek, hè? gaan, he? ter ere van jou en je Duitse literatuur... naar een Duits lied van Hildegard Kneef... Ik brauche tapetenwechsel. Ach, dat is lang geleden. Ich brauche tapetenwechsel... Sprach die Birke Und macht sich in der Dämmerung auf den Weg Ich brauche frischen Wind Um meine Krone Ich will nicht mehr In Reih und Glied In eurem Heine stehen Die gleiche Wiese sehen Die Sonne links am Morgen Abends rechts Ich brauch Tapetenwechsel. Sprach die Birke und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Ein Bus verfehlte sie um 20 Zentimeter und auf dem Flugplatz war sie ernsthaft in Gefahr. Zwei Docken folgten ihr um Astesbreite und kurz nach zwölf traf sie ein Buchenpaar. Ich brauch Tapetenwechsel. ich die Birke. Und mach sich in der Dämmerung auf den Weg. Die eine sprach, die haben hier nicht zu suchen. Sowas wie sie hat nicht einmal ein Nest. Sie wurde gelb vor Ärger und falls auch schon Herbst war, Verzweiflung kroch ihr langsam ins Geäst. Ich brauch Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Das Försters Beil traf sie im Morgenschimmer, gleich an der Schranke, als der d kam. Und als Kommode dachte sie noch immer, wie schön es doch im Birkenheimer war. Ich brauch wechseln, sprach die Birke, en macht zich in de Dämmerung op den weg. Ik braak de tapijten wissel, straalt die Birke. En macht zich in de Dämmerung op den weg. Ik braak de tapijten wissel, straalt die Birke. Ja, de Tapetenwechsel van Hildegard Neef dat wordt nu Harry Emery en Katja Gebbing. zoveel meer. Kom nou. Staat in draaiboek Stefan. Maar als het lastig is, dan doen we eerst iets anders. Het komt. Op een dag werd ze wakker en zag niemand meer. Iedereen was onderweg.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 Vallend, nagewezen, vallen, opstaan, vallen. Ben, dan krijgen we jou met de recensie. De recensie. Wat en... wordt het? Ja, het uh, wordt het boek uh, Loslaten en Thuiskomen, een bewogen jaar in brieven. Ik dacht, laat ik dat eens doen, want uh, Gerard de Korte, bischop van den Bosch, die komt uh, over een paar weken naar Goorlen, op uitnodiging van de KBO. Uh, nou, goed, een bewogen jaar in brieven, Advenia Baren 2016. In oktober al werd het boek gepresenteerd, in maart van dit jaar begonnen begonnen de Korten en Feijen te schrijven. Ieder 22 brieven heen en weer. Heen en weer, een kort jaar dus. Het initiatief ging uit van Leo Feijen, lange tijd het gezicht van Kruispunt en KRO-RKK. Gerard de Korte, het vriendelijke gezicht van het Nederlandse bisschoppencollege, toen nog bisschop van Groningen en pas benoemd tot bisschop van den Bosch, hapte toe. Feijens idee was, we hebben veel gemeen. We zijn allebei 60 jaar oud, allebei geschiedenis gestudeerd, allebei kerkmensen... Allebei op een punt van loslaten, een nieuwe baan, nieuwe omgeving, spannend. Wat doet dat met je? Ik kreeg het boek van iemand die bij de boekpresentatie aanwezig was, een exemplaar met de handtekening van de auteurs. Een gegeven paard dat ik met een recensie dus wel in de bek ga kijken. Ik schrijf als ik van iedere auteur elf brieven heb gelezen op de helft van het boek. Mijn schoonmoeder zalige gedachtenis zei altijd als de taart klein gesneden moest worden vanwege de vele monden, denk maar, de rest smaakt hetzelfde. Ik heb nogal eens dezelfde uitvlucht gebruikt in vergelijkbare omstandigheden. Ik zal het boek uitlezen, maar het zou goed kunnen dat de rest hetzelfde smaakt. Hoe smaakt dit boek? Beide mannen kunnen schrijven, dat is het niet. Ze hanteren een elegante stijl, ze zijn vriendelijk en voorkomend, ze zijn persoonlijk. Het is aangename koek die ze elkaar voorschotelen. Maar erg spannend is het niet. De spanning zit in het genre zelf, want elke brief is een soort cliffhanger. Je bent benieuwd of en hoe de ander zal reageren op wat de aangever te berde brengt. De makke is dat de mannen te vriendelijk, te braaf, te vroom zijn... Gaandeweg denk je, waar is de peperbus? Wanneer roept er iemand poep? Wanneer vloekt er iemand in de kerk? Je blijft lezen in de hoop dat ze het ergens knetterend met elkaar oneens zijn. Maar tot en met brief 11 gebeurt dat niet. De rest maakt inderdaad wellicht hetzelfde. Maar in brief 11 gloort er toch iets van een mogelijke discussie onder de vrome woorden... Bischop Gerard de Korte heeft in zijn beleidsplan, nadat hij kennis heeft gemaakt met het Bosse Bisdom, geconstateerd dat er bij de doorsnee katholiek een sprakeloosheid heerst. De Brabander kan niet onder woorden brengen wat hij of zij gelooft en dat vindt hij zorgelijk. Daar moet iets aan gedaan worden, door catechese, door instructie. Uit de briefwisseling maak ik op dat sprakeloosheid in zaken geloof al langer een thema is van Bischop de Korte al voordat hij vanuit het kleinste bisdom afzakte naar het grootste. Wel nu, Leo Feijen, die zelf allerminst sprakeloos is, God de God, wat kan die man voor woorden, herkent wat de korte zegt, maar vraagt zich af of de sprakeloosheid doorbroken kan worden met categeese en goed lesmateriaal. De ironie is hier dat Feijen juist gaat werken bij een uitgever die zulk materiaal maakt. Feijen meent dat de sprakeloosheid pas doorbroken kan worden als je zelf ten diepste geraakt bent en een ervaring hebt opgedaan met de genade gods. De bischop antwoordt, en hier hebben we weer een ironie, dat hij zich thuis voelt bij, bij Meister Eckhart, die het heeft over zwijgen, zwijgen, en dat we slechts stamelend en stotterend over God kunnen spreken. De vloeiende taal van Feijen in deze is hem wat vreemd. Ik zou dan terugschrijven, wat klaag je dan over sprakeloosheid? Je bent een warhoofd, je spreekt jezelf tegen. Maar daar is Feyje dan weer te aardig voor. Jammer. Overigens zegt hij u tegen de bischop, terwijl de bischop tutoieert. Het is, is waar de en goede Leo. Het is niet echt een aanrader. Wat zeg je? Ik ben niet echt een aanrader. Ah. Nee, ik ben... Nou, in de trein. Is het niet echt een aanrader? Oh. Dat moet je zelf weten, dat moet je zelf weten. Hey, maar zij vraagt jou wat, en ik vraag jou... Nou, voor jou misschien niet, ja, maar voor een <laughs> ander weer wel. <laughs> ja. In ieder geval, ik vond het wel een geestige tekst. Ja, vond, ja. vond jij dat ja. niet? Met ben helemaal met je eens, ja. Ja, geestige tekst, dank je wel, Ja, ben. feitenliteratuur. Nou, ja, ik ga ook eens even naar feiteliteratuur. Dat hebben we toch vandaag eens allemaal. En... Dat is het volgende. Ik laat het even zien, want we hebben tenslotte een camera. Kan je dat zo zien? Ja, ja, ja, ja we zien het. Nou, dat is een heel mooi blad. En dat heet... Quiet Community. Een glossy. Dat, de eerste keer dat dit uitkwam, nog niet zo heel mooi... was in 2013. En het was een project om stilarmoede onder de aandacht te brengen. 20.000 exemplaren verkocht. Een halve ton opgehaald. En daarmee zijn allerlei kleine projecten gesteund in Tilburg-omgeving. Stap 2, dat was een hele belangrijke stap. Want toen hebben ze die eerste klossie opgestuurd aan alle miljonairs die in de quote staan. Mm -hmm. En hebben ze gevraagd aan die miljonairs van... Jongens, hebben jullie ideeën? Wat kunnen we doen om ja, er wat van te maken? <coughs> nou, van al die miljonairs in de quote... hebben de Twee zeggen en schrijven, twee gereageerd. De ene is meneer Lips hier uit de buurt. Er staat een leuke foto van de man in de kwartier. Mm -hmm. Nou, die twee hadden wel leuke voorstellen. En daar hebben ze twee jaar aan gewerkt. En zijn toen gekomen met het project Kwijt Community. Een marktplaats zonder geld. En onder het motto brengen halen delen. Mm -hmm. Dus iedereen die kan daarheen, ze spulletjes brengen, spulletjes halen, enzovoort. Mm -hmm. Dus dat is heel erg geweldig. Maar het gaat nog verder. N mensen die onder kwijt vallen, zeg maar quiet members noemen ze dat heel mm -hmm. duur. Die kunnen ook een dienst krijgen of een product, maar ook een verwennerij. Zonder tegenprestatie. Nou, en dat sterkt, hebben zij ervaren, mensen om zelf actief te worden om iets te doen. In 2017 komt het blad uit in het hele land. Het handboek ligt klaar. Maar wat heeft dat met literatuur te maken? Ja, misschien eigenlijk niks, maar ook weer wel wat. Want het is echt een mooi tijdschrift. Allerlei gerenommeerde schrijvers spreken, uh, hebben daar een bijdrage aangeleverd. Snijders bijvoorbeeld, de bekende Aha, zeer, nou, korte snijders, verhalen, zeer korte verhalen. Man, ja, ja. geeft de aftrap komen er allerlei mensen die een zeer kort verhaal schrijven, zoals bijvoorbeeld Lise Smit, die spit bedoel ik, die in januari hier in het Jan van Bezao komt, Maartje Wortel, de Vlaamse. De Vlaamse, Herman Koch schrijft een verhaal, Connie Palme, Herman Brusselman, Pfeiffer, allemaal, Brusselman kort mooie <laughs> <laughs> allemaal mooie dingen om te lezen. Ik het ongeveer om het over te maar nou valt mijn ja. tekst weg, maar goed, ik zal het nu uit mijn hoofd verder doen. Dus allemaal goede dingen om te lezen. Mooi uitgegeven met mooie plaatjes, maar wat nog heel mooi is om te lezen, dat zijn de verhalen van allerlei mensen die in stil armoede leven zelf. Ja. Mm -hmm. Dat is echt heel goed. Er komen ook nog cartoons in voor, van Eefje Wentelteefje en zo, mm -hmm. dus echt voor wat wils. Ja, inderdaad. En, kun je, kop je dat? Ja, dat ja. ga ja. ik zo meteen even ja. aan ja. de man brengen. Hè? Goed zo. Ja. Dan zit er ook nog een bijlage in voor kinderen. Jonge mensen. kids ja. Helemaal niet kids, hè? vind ik zo'n akelig woord. Ja, staat erop, kan ja dat doen. weet ik, maar ik haal het woord oh, u kijkt niet, maar. jij niet nou ik wel dat is kort en krachtig ja het is kort en krachtig maar dat is ook en dat is leuk er staan puzzeltjes in en receptjes en van alles en nog wat en er staat ook één ding in van een kind en dan kan je zien wat dat kind meemaakt en dat lees ik even voor en dat gaat over Nick tien jaar oud en ze vragen wat ga je laten doen bij de politie, zegt hij, net als mijn vroegere stiefvader, dat weet ik nu al. Elke dag volgt hij de radar en hij kan precies zien welk team waar naartoe gaat en wat er dan ongeveer aan de hand is. De codes kent hij uit zijn hoofd. Hij heeft een keurig gekapt hoofd, zo te zien, werk van zijn moeder. Hij mocht van de quiet community ook een keer gratis naar de kappen. Maar mijn moeder zegt dat ze dat punt zelf prima kan. Haar zelf prima kan punten. Mm -hmm. ze is wel, ik ben wel met mijn broer via kwijt naar de tandarts gegaan. Daar waren we al jaren niet geweest. Nick zit op kickboksen via leergeld. De spullen haalt hij op de rommelmarkten. Anders is het niet te betalen natuurlijk. Een tijdje geleden hield Nick al een spreekbut over de politie. Hij wist er al wat van. Luister goed. Eén keer zijn er zelfs agenten aan de deur geweest. Toen moest hij met zijn broers en zusjes naar een veilig huis ergens in Limburg. Zijn stiefvader, ook een politieman, wat hij zo graag wil worden... Uh -huh. Uh -huh. heeft hij daarna nooit meer gezien. En toch wil hij politieman worden om mensen te helpen. Nou, ik vind dat... dat is toch om... En zo staat dat hele blad vol met uh, dingen. Was uh -huh. je niet ik. op de hoogte van het feit dat kinderen tot 18 jaar gratis naar de tandarts mogen... Nou, dat weet ik niet. Maar hij was er in ieder geval niet geweest. En als er veel gedaan moet worden, dan uh, is het ook niet meer gratis. Hè? Mm -hmm. Maar in ieder geval deze glossie te koop bij onze onvolprezen on boekhandel in Goorle. Mm -hmm. En het kost maar een tientje. En je hebt er geweldig veel leesplezier aan. Zie je hoe mooi het is uitgegeven. Gerenommeerde schrijvers. Mensen die... Heb je dat daar in de winkel uit. aangetroffen? Of ben je op zoek gegaan omdat je daarover had gehoord? Ja. Ik heb het verleden jaar ook gekocht. Oh, zo dus jaar. ik ben op pad gegaan. Ik zei, waar is de quiet community? Van dit jaar, ja. En ja. bij onze boekhandel. Die had het. Die had het. Dus ja. toen heb ik het gekocht. En ik dacht, nou, dat ga ik nou eens aanprijzen. Ja. Ja. in dit uur literatuur. Ja. Het heeft dus een tweeledig doel. Koop het. Ja. doen heel veel ja. goede dingen ja. met dat geld. En, en, le en lees het. En het leest. <laughs> Koop het en lees het. Els oh. moeten we ook nog dus. Gerbrand Bakker aanbevelen. Over een minuut ja, begint, over hij. Een minuutje, over begint hij. over vijf minuten begint hij. Over vijf minuten Spurtje rennen wij allemaal naar boven. Naar de kapel. En dan ga, ja, doe jij het maar. Daar spreekt Gerbrand Bakker van Boven is het Stil. Mm -hmm. En ook een paar andere mooie boeken. Hij wordt geïnterviewd door Paul Cornelissen deze keer. Die, die zal hem interviewen. Ja. Niet Joost Minnaert. Nee, want Paul wou dat graag zelf doen deze keer. Want ja. hij kent Gerbrand Bakker. Hij kent Bakker. Gerbrand Bakker. Ja. ja. Dus, nou. Nou, ik denk dat we zo langzamerhand... Uh, of zijn er nog meer literaire nieuwtjes uh, die, die er nog in Ik vond in dit loopt. al zo'n geweldig nieuws. Ik heb ja, niks meer. Niks meer. Daar gaan we eruit. We gaan uh, Fred bedanken voordat je in het uur was. Graag gedaan. En, uh, Suzanne is al vertrokken. Die hebben we, hebben we die wel bedankt. Nou, anders dan, uh, als ze het uh, nog eens een keer terugkijkt, dan uh, ook Suzanne bedankt. Nou, dit is het programma van uh, Maritia, Witte en verkeer naar de Ben Lone. Het is altijd, uh, en de uh, techniek Stefan Eikenaar is weer te beluisteren op lokaleomroep.nl, uh, wanneer je maar wil. Dit was het uur tot volgende maand.